Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische uitleg over het binnenvallen van Oekraïne is onzin. Dat zegt Amerika in de VN-veiligheidsraad. Vannacht kwamen er beelden online waarop te zien zou zijn hoe Russische tanks het oosten van Oekraïne binnenrijden. Volgens Rusland is dat een vredesmissie. Gisteravond gaf Poetin een toespraak waarin hij zei dat twee regio's in het oosten van Oekraïne onafhankelijk zijn... Vandaag wordt er in Rusland over gepraat, zegt correspondent Iris de Graaf. Nou, Poetin heeft nu een decreet ondertekend gisteravond. En met dat decreet gaat het parlement vandaag in een spoedoverleg uh, verdragen sluiten met die zogenoemde volksrepublieken. En de verwachting is dat ze dan uitkomen op een militair bondgenootschap dat door Rusland wordt geleid. Waar uh, die regio's dan onderdeel van zouden worden. En op basis daarvan kan Rusland dan officieel, wellicht permanent, troepen gaan stationeren in die regio. De Europese Unie praat vandaag over sancties tegen Rusland. En de Amerikaanse president Biden heeft het bedrijven uit de VS al verboden om handel te drijven met de regio's in het oosten van Oekraïne. Ander nieuws dan. Klanten van ING kunnen even moeilijk hun saldo checken of een betaalverzoekje maken. De bank heeft problemen met de app en online inloggen werkt bij veel mensen ook niet.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 Dat is te zien bij Hart van Nederland. Ja, we zijn blij dat we zoveel mensen kunnen helpen. En uh, vooral de, de dankbaarheid van de mensen is zo groot en daar doen we het voor. Bij die handel hebben ze duizenden dakpannen liggen. Genoeg voor iedereen die langskomt, maar sommige oude soorten, die zijn niet meer te krijgen. Het is niet gelukt. Nee? Want de zeldzame pan zegt hier en die hebben we niet meer.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 'Cause we think it's getting better, but nobody's really sure. And so it goes, go round. Dag mannen, de Kandelvalshow! Het is over tien in Zandvoort op dinsdagmorgen en dat houdt in dat de mannen om de tafel zitten en er zin in hebben. Verdorie! Ja, G. En, Frank, waar uh, of niet? Zijn we zijn wel begonnen, ja. ja we en begonnen. Uh, ook uh, natuurlijk. Uh, gebak van Jimmy Turner. <laughs> ja, gebak. Voor de verandering als zeg maar, alternatief. Oh, die is uh, lekker, zeg. Voor de gevulde koek. Ja, op de Halte hè. Het uh, leek al gebak. Het leek <laughs> gebak. Maar het is ook gebak, Tino. Oh ja. Echt waar. Ja, maar... Goedemorgen, team. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Wat heb jij voor gebakken hier, Frank? Ik heb een, een, een uh, advocaat verknet. Oh? Dan moet je wel uitkijken dat je niet aangehouden wordt. Ja. Het is <laughs> waar, hè? Vaar. Ik heb nou eens gehoord dat iemand moest dan blazen. Vroeger had je die Cornetto, Cornetto Advocaat. Oh, ja. En er zat, zo, er zat een hele klein beetje advocaat in. Ja. Ja. En dat, dan heb je dus mondalcohol. En iemand moest blazen na het eten. Van, en die, die sloeg uit dat ding. Echt waar? Ja, dat is oh, oh, oh, dan mondalcohol. Dat kan dat ding kwaad zijn. Nu, Hetzelfde ja. Met, ja. met een, met een, met een rumboon. Ja, als je ja. er genoeg eet, wel, ja. ja. Nee, er er hun kunnen. bonen, gadverdamme. Lekker. Nee, vroeger een... een oh, die, een, die kun je die nog... Die ja. zijn er nog steeds volgen. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Vol. Dan, ja. Mijn moeder, die, die, die beet dan de helft van het monsterietje af... en gooide dan die kerst en die alcohol eruit... en dan kreeg ik de rest. Vond ik nog steeds smerig. <lacht> Toch vies, man. Nee, lekker. Een moncherie? Ja, ja nee, die, vind ik ook, die vind ik ook niet tevreden. Als je vier bent. Ja. <lacht> maar ja. Je ging wel lekker slapen. Ja, ja. wat deed vroeger gewoon, als je acht kinderen had een suikerklontje met een klein beetje citroenbron ja. erop ging. Nee, ik de al, bed, hoor. Ik had vroeger al het last van mijn, van mijn kiezen. En uh, dan ging ik uh, s'nachts <coughs> naar beneden. En dan pakte ik een fles Jonge Genever. Koud. Daar ging spoelen. Ja, Jij had uh, oh, de, bal, ja. de wolf al gezien voor de überhaupt in Nederland rondliep. Nou, nou, nou, dat is kan ik zoiets. Ja. Nou, dat is geen wolf hoor. Was het geen wolf? Nee, nee het was uh, gewoon narigheid. Van, uh, je dus als, je kind, als je als kind heel veel penicilline krijgt, ja, ja. dan gaat het vanzelf, hoef je niks aan te doen. Ik heb geen last van mijn tanden, maar ik spoel ook nog met je neef. Maar ik drink het daarna gewoon wel netjes. Ik sporten. was trouwens uh, van uh, vorige week bij de, bij de implantoloog om dat allemaal even te checken. Want ik denk, ja. nou, ik moet het toch een keer laten checken of het goed is. Jij hebt allemaal van die uh, jackets dingen achter. Kronen. Uh, of corona. of, corona. of uh, hoe heet het? Implantaten. Ja, het implantaat. Ik heb uh, elf implantaten. En er zit het hele zootje op vast. Holy shit. En, uh, maar bij 12 krijg je een sticker, toch? Bij 12 krijg je een ja, sticker ja, ik en, een, en, een, en een hand. Okay. <laughs> bij de uitgang. <laughs> en toen. Uh, nou, ik denk, ik moet het toch een keer laten doen, weet je wel, het is best uh, een het is, het is ingrijpende uh, toestand. Als dat, echt, als, dat, ja. als dat dan nog een keer moet, dan uh, ben ik daar niet zo blij mee. Dus die man foto's genomen en, uh, en dan maken ze gewoon runjefoto's, maar ook foto's van de buitenkant van de buitenkant. Ja? En uh, wel het wordt heel uh, uh, serieus aangepakt. En die man was helemaal flabbergast. Zo of zo. Maar nou, u heeft het echt zo goed schoongehouden. Ik, we zien dat zelden: oh, dat ja? mensen dat zo goed doen. Okay. Ik zeg, nou, dat is fijn om te horen. Maar dus, kan jij dat schoonmaken met dezelfde tandenstokers doen? Nou, hij spoelt zijn ja? mond gewoon met WD-40, man. Dat is allemaal net wat hij verdedigt. Je moet ja, nou, helemaal goed. niet uh, voorzichtig zijn met die, uh, die implantaat. <lacht> nou, ik denk het wel. Ja, nee, je moet. Het je moet, je moet, uh, is precies hetzelfde. Maar kijk, jongens, ja? maar altijd ook de, de Jordan extra thin. Ja, ja. maar niet met die houten. Je moet gewoon die... Uh, die ja, voor, uh, die heb ik ook. Ja, heel goed. Maar dit is uh, voor uh, gewoon... Maar dat not. hele tandartsverhaal... Dat was, dat mijn zoon moest op een gegeven moment gaan kijken voor een beugel... bij zo'n orthodontist of zo. die ja. Ja. ging er zo ja, tussen heen steden, En uh, nou, naar binnen. En die man, ja, dit en dat. Maar dat beviel me al niet. Er stond een iets te grote, dikke Jaguar voor de deur. En <lacht> zo'n vrouw achter de receptie met een veel te hippe Louis Vuitton-bril op de kanus. Ik ja. denk ook, mijn god. die wordt heel veel geld verdiend, zag ik al. Ja, ja, ja, en die man ja. die zei, ja, binnenbeugel, buitenbeugel, tweeënhalf jaar, blaadi, blaadi, blaadi. -bla. De roodjes vlogen de, de deur. Nou, alleen natuurlijk slim. Nou, even second opinion. er een man in Schalkwijk geweest. Nou, nee, ba, -ba, -ba. Nou, dat was dan even alleen de buitenbordbeugel En dan uh, een half jaar en dan nog iets, uh, gedoe. En voor bij de derde is die en zei: Ja, jij hebt een beetje een overbeet, maar ik zou het gewoon zo laten. Lekker belangrijk. Ze zegt: serieus die? Gewoon, beginnen nee, van 3000 euro per jaar... en moeilijk gedoe, en twee jaar, en ingewikkeld... naar 800, en daarna zei die man... Ah joh, laat het lekker gaan, man. Het is een klein beetje een overbeet. Lekker belangrijk, uh, dat komt wel goed hoor. Oh, Dan neem je ergens je ja. 30 bent het een beugeltje dat je no, dat wil. Dus dat serious. is echt, als er iets... Dus als, als je ach, ergens als... geld wordt verdiend, Los van de op dit moment loodgieters en dakreparateurs... Uh, ja. Maar, eh... <laughs> uh, dus maar ze kunnen hier namelijk alles wijsmaken. Ja, ja dat, dat is ja. ja, ik heb dat ooit met, met een keukenboer gehad. Oh ja, weet je, Maar het is heel wat anders, hè, Frank? Nou ja, over iemand na je gesproken. <laughs> want, want dat is natuurlijk uh, hetzelfde, ja. weet je. Als je ziet wat er op die keukens wordt, en ze kunnen mij alles wijsmaken. Die man zei toen dat hij die kastdeurtjes gelakt waren. Ja, maar reed. Er dus zit een soort folie. Het is over. Lin, heb ik gehoord. Ja. ja. ja. Dus, uh, nou ja, dat soort dingen. Je. Ja, nee. En weet je ja, wat gaat, ook heel het het erg is? Dat het nog zie er erger, over de kop, ja. ja. ja nog erger. Dat zijn natuurlijk die jongens die uit... Die komen allemaal uit Brabant. vegertjes. Ja. Dat zijn toppers, jongen. Ja, ja. ja, die komen dan langs en die zeggen dat... En dakgootreinigers ook. Oh, ja, kan. Ja. Maar ik heb, ik heb gelukkig een hele goede ramenlappen. Die doet ook gaan schoonmaken. Maar uh, schoorsteenvegers die komen er langs en die, zitten dan, en die zien dan bijvoorbeeld dat er af en toe wel zo'n blok ligt wat je in één keer aan kan steken. En dan zeggen ze, nou, nou, nou, meneertje, mevrouwtje, dat ziet er niet goed uit hoor, die schoorsteen. Hoezo? Nou, we kunnen wel vegen, maar dan moet er ook een stormkappie op. Pardon? Ja, dat is een stormkappie. Ja, die kost 600, maar dan heb je nergens last meer van. Ja. Stormkapie. Ja, ja. Doe normaal. Ja, weet je. En ja. daarna gaan ze zeggen... Mijn moeder, was op gegeven, gegeven, gegeven. mijn moeder was thuis, we waren niet thuis. Het kwam ze school zoveel dat ja. mijn moeder was. Nou, oudere dame natuurlijk. Ja, maar mevrouw, dat moet toch even mm -hmm. gebeuren. Ze ja. zegt, maar wat dan? Ja, en als ze gezien dat de jonge kinderen in huis hadden. Ja, maar je wil natuurlijk geen. Dan gaan ze dit doen, hè? Je wilt er geen schoorsteen branden met van die kleine kindjes in huis. Gaan op je gevoel ja, voor, ja, ja. voor ja. een andere uh, aluminium kap van twee tientjes, weet je ja, wel? Ja, ja. Die dan voor 600 aan je geslepen ja. wordt. En dan moet je ook speciale korrels erbij nemen. Ja, we zien toch vette rest aan de binnenkant. Dan moet je de speciale uh, bab korrels nemen. Die kosten ook 150, maar daar ben je er wel een tijdje vanaf. Nee, jongen, ja, oh, ja, koot en bier waren hun tijd ver ja. vooruit met schurra, de venten Maar inderdaad, ja, schof ja. terug eigenlijk, ja. maar het gebeurt. Ja, joh. Frank, het gebeurt. Het, het gebeurt. gebeurt. Je staat erbij en kijkt ernaar, maar, maar, de... maar het gebeurt wel. Dus, dus. dus. dus autohandelaren, tandartsen, orthodontisten... Makelaars, banken, makelaars, banken. We eigenlijk kunnen gewoon doen. Eigen, eigenlijk Hi. is de mens intrinsiek slecht. Nou. Ja. De halverwijs. Sommigen. Ja, wij niet. Dankjewel ja. Kijk. Gaan we nog een plaatje draaien? of Ja, ik zal er, er nog maar eentje naar tegenaan gooien. Dat is deze van Fleetwood Mac. als ik iemand kan verrassen er ergens mee. Nou, verrassen is een groot foto. ja. Je, je, je kent hem niet, hè? Maar dat is toch echt... Ja, een, ik ken uh, hem wel, maar ja. het, is, het, is, uh, het is niet echt... Uh, uh, uh, Fleet of Mac heeft grotere hits gehad. Nee, het is nummer ja. 9 geworden. Ja, maar ze hebben nummer 1 hits gehad. En, en in de periode 70-80 en 80-90... Niet na 90, want een, dat was in de, in, de, in de periode dat ze Tusk maakten, die, die, dat album. En Tusk is namelijk het enige uh, grote hit geweest van dat hele album. Slagstand werd... betekent dat. Slagstand betekent Ik denk, dat. Dat nog even een ah, beetje... Een beetje diepte aan aan deze ja. discussie. Ja, nee, ja, duidelijk, ja, duidelijk, duidelijk. En, uh, en uh, uiteindelijk is dit uh, wel een hitje geweest, maar niet, niet zo bekend hit hit. als... Nummer 9, uh, Ger, nummer ja, 9, in 1990. Dan, ja, we hoeven toch niet alleen maar hits te draaien, of wel? vind ik vind het wel handig nee, dat, dat Heeft er een uitgewogen mening over? Ja, maar ja. ja, uitgewogen... in, in dit geval gaat hij niet op, want het is keiharde feiten. Want ik heb het even nagezocht, nummer 9. Jaap Kusit. kan er niet tegen, dus Jaap gaat dan lekker autistisch even alles opzoeken... Ja, en de gaat dan roepen en dan gaan ze kijken wie de langste heeft. Wie heeft de langste? Wie heeft de meeste stand van muziek? Vermoeiend, jongen, niet normaal. Ja, het maakt niet uit, het is just, uh... Nou, maar hey, ik uh, nog even. Ge... Ik zag toevallig in het lokale Zuverhuizen. Ja. Uh, want we komen net allemaal terug uit China met goud overladen en bababababab Schandalig, natuurlijk ja, ja. allemaal. Dus we gaan van het ene land waar mensen worden genocide, gaan we vervolgens naar Qatar. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Zo blij dat het is afgelopen Olympische Spelen. Maar even over de Chinezen... Chinezen? De Chinezen. Chinees niks meer? Uh, nee, maar er uh, was een gedoe over die camera's, die bakpa Hoepoe-camera's. Uh, ja, ja, die gewoon ja. rechtstreeks bij. Ik zie Jinping uh, binnenkomen. Ja. Alsof ze er wat aan hebben. Ja. Maar de beelden in Zandvoort, dat uh, zag ik in, het lokale, in de lokale krant. Er hangen hier in Zandvoort ook Chinese camera's. Ja. Ja, heel veel. Ja, dus dat betekent dat, dat ze kunnen meekijken hoe het weer is bij strandtent 18 vanaf Bouwers. Ja, ik hoop dat niet. Ik dit weet niet van, wat he? ze daarmee doen, maar... Nou, daar gaan ze he? hele rare dingen mee doen. Ja, dat is geen goed nieuws dit, hoor. Dat, is <laughs> geen, dat komt daar in de krant. Poh, he? wat denk je dat er gebeurt, man? de Arlassa? Ja, we kunnen het die, helemaal niet uh, uitspreken. Ik denk dat ze dadelijk in China ook duinen gaan maken. Ja, die, maar wat denken de Chinezen als ze zien op, het, op die dan. camera's op het, op, het, op het gasthuisplein of op het ja. Hoe Arie ze haring snijdt. Wat denk je dat dat een ja. gedoe gaat worden? Ja, dat wordt echt een probleem. Want de, de, er is geen... Alle geheime wordt ja. liggen gewoon op straat. Ja. hè? In, Chinezen in, in de restaurant. Ja, gezien, maar dat dus. komt allemaal terug in het, op het plein van, de, van het hemelse vreten. Ja, ja. precies. Dat ja, ja. heb ik ja. ook ja. gehoord. En dan gaan ze allemaal gaan ze, gaan ze nadoen. Ik wil niks zeggen hoor. Ze maar, doen alles na trouwens daar. Ik, ik wil niks zeggen, maar dat cameraatje wat dat houdt. Ja, is ja, dat nee, ook voor Chinezen makkelijk? Holy oh, fuck, heb je ja. ook de camera. Maar noem eens iets op wat niet uit China komt tegenwoordig. <laughs> <laughs> uh, gewoon uh, zeggen dat de Chinezen... Onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk leuke mensen. Maar ik kan niet anders zeggen. Ja, ja, ja Leuk voor je nooit van gehoord. Nee. Nee. Heerlijk ah, eten. eten. Strafkampen, ja. er staan niet, niks aan het handje. Ik noem het ja, maar 43 met zoet, Ja, en Ja, nee. Dat meisje die bij Keur staat. Bij Hotel Keur is toch een schatje. Dat is toch een hartstikke leuk lieve Tennismeisjes, Ook was zomaar. Top, die was gewoon even lekker op vakantie. Die dus het is helemaal niet zo slecht. <laughs> nee, inderdaad. je moet je alles een keer uitleggen. Nee, je ja, hebt ja. helemaal gelijk, maar wat een toppers en dat, zeg. Ja, <laughs> ja, dat zeg ik. Dan okay. blijven geen, geen kamers uit kataar ja. hangen. Heeft inderdaad. iemand nog wat nieuws, jongens? Ja, vertel. Nou, dan hebben we allemaal het. Uh... Het weer doorstaan, jongens. Ja, ja stormschade heilig. aan zijn pand. Of, nee, uh, nee. Uh, ik heb denk ik de meest wrakke schuttingen van de hele straat. Maar het uh, staat allemaal overeind, Dus ja, okay, ik begrijp er door helemaal de, niks van. Door de veerkrachtigheid waarschijnlijk. Ja, dat zou nee, heel uh, goed kunnen. Maar ik, uh, ik, kwam, <coughs> ik kwam over de A9. En daar zag ik eerst de vrachtwagen op zijn kant liggen. <coughs> Hoe laat was dat? Uh, Vrijdagavond? Nee, ja, een uurtje vijf. Dan moest ik echt naartoe. Vrijdag. Ja, vrijdag. Je lag echt op zijn kant een vrachtwagen met aanhanger. Die dus ja. was was Kantje. Toen ging via het bochtje waar ooit dat Turkse toestel is neergestort. Weet je, wel, bij Hup. Toen ja. dus zag je in de verte al lichten. Er was een boom over de snelweg. Ik denk: nou, pak de B weg. Langs het uh, tuincentrum. Waar, uh, waar die bomen richting Schalkwijk. waar die pakketjes allemaal in hangen. Ja. Nou, daar was ook een boom omge, omgekukeld. Dus daar moest ik ook weer terug. Dus ging ik via waar ze rijbewijsexamens examens afnemen terug... daar ja. zag ik een hijskraan die gewoon omgezodemieterd was. Dus ik was uiteindelijk wel blij dat ik thuis was. Want dat was toch, als je ja. binnen tien minuten omgewaaide vrachtauto ziet... wat bomen en een hijskraan, denk je toch... Hmm. Ja, dat is, daar ben ik helemaal met je eens. Want ik, had de, ik was met het kleine gebakje naar Hilversum... En uh, terug heb ik. Uh, je moet even uitleggen wat een klein gebakje is. Ja, dat, dat weten is, de luisteraars. Nee, een Toyota, even, een klein Suzuki Jeepje. Suzuki Jeepje, ja, ja, jeepje ja. Suzuki Jeepje, dames ja, en heren. Kleine zandgebakje. Maar uh, ik uh, heb dus voor het eerst in mijn leven vijf keer over de snelweg gereden. Hoeveel? Ik heb ook niet hard gereden. Ik heb ook niet boven de 80. Nee. nee, ik kon niet gewoon het hard. Ik werd helemaal. Opgetild bijna. Ik, moest echt alle, ik ging gewoon in de trapeze om uh, niet de, de berm in te maken. Ja. Nee, ja, dus, als ik al een nadeel van het autootje mag opnoemen... is dat het, wat mij betreft het enige nadeel dat hij dus heel windgevoelig is. Wat je, wel, is. Ja. Moet, wat je maar, wel zou kunnen doen bij jouw auto is gewoon een 1 uh, en dan een 6... En een drie en een vier in de voorkant. Als je omgaat, dat je zo'n dobbelsteentje te zien... Ja, precies. Dat het nog een beetje Fun. artistiek... Uh, ja. ja, verantwoord. Maar ik werd je kan door... ook alle ramen open doen, want dan wijd het gewoon door. Nou, ja. niet. Dat had ook gekund. Had gekund. <laughs> maar ik uh, werd ingehaald door zo'n vrachtwagen. Ook met aanhanger. En die ging voor in mijn gevoel een, een kilometerje of negentig per uur... Maar ik dacht die gasten het gewoon. Uh, en inderdaad, drie kilometer verderop bij Afslag arnhem Zuid lag ja, je ook op de band. Ja. Ja. Ja, die zag ik dus. Echt goedemiddag. Gelooflijk, jongen. Maar wat, wat, ik ook, wat ik ook wel bizar vond, dat ze dan uh, zeiden: Ja, uh, vrachtwagens mogen niet leeg de weg op. Dan denk ik: Ja, maar je moet er echt je spullen ophalen. Ja. Uh, wat denk je dat vrachtwagens vol vertrekken. Ja. Dat is toch een bizarre opmerking? Ja, dat is van een ambtenaar. Vrachtwagens mogen uh, niet leeg de weg op. Ja, op. ja uh, ik moet de halen in, uh, in Veenendaal. Wat ja. What the fuck? Ja, het was een bijzondere, bijzondere gebeurtenis, die drie stormen achter elkaar. En vrijdagavond, Paula die zei nou laten we maar met het autootje naar Molly gaan. Is nou oké. Okay? Maar terug van Molly naar huis hebben we dus een hele puzzelrit door Zandvoort gehad. Ook boompjes Om, om thuis te komen. De verspijkstaat was afgesloten, bij strijderen was het bal op de hoek in ja? de bocht. Het uh, ja, dak van, van Center Park ging er bijna af. Ja, Oh, was dat uh, ja. oké? Okay. En ja, Die paal van, van uh, Strijder, die, die ja. al uh, voor de tweede keer... Uh, dat is die ook op weg naar al, de showroom. Die gaat al voor de tweede keer op weg naar de showroom. Oh, shit, ja. ja, dat, dat <coughs> had ik wel het idee dat er iets was. Voor. Ja, ik precies. kon niet echt iets zien. Maar, dus het was toch ook maar een, waarom is de Verlendorp weg afgesloten? Daar ja. kan ik niks over zeggen. Scha nou. ik, dat heeft met die Chinese camera <laughs> gemaakt. Nou, dat was ook, zaterdagmiddag zag ik dat. Toen ben ik er naartoe gelopen om te kijken... Van, ja. waarom is die weg nou afgesloten... Maar kijk. er stond uh, tegenover de benzinepomp, dat deel van de Verlenneprecht... Ja. daar stond een dak ook helemaal recht overeind, ook op punt van vertrek. Ah. Dus, uh, op punt van vertrek. Dus dus vertrek. Overigens, we hebben nu Franklin. En ja. uh, de Forest, je weet dat het gaat om alfabet. Dus ja. uh, forest, het is uh, ja. niet Franklin Brown, hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Frank, nee, nee oh. dat dat Maar uh, in Engeland is de hardste uh, windstoot ooit gemeten oh. uh, door Eunice... Dat ja. is nu bestrenkeling. En de volgende is de G. Dat zal misschien Ger worden. Ja. Zo leuk. Waar uh, Gerrit. we? Gerrit dat ja, je nou genoemd wordt Gerrit. Ja, Gerrit. toch? Gerrit. Gerrit. Gerrit. Hallo, Gerrit. Ja, jij bent toch Gerrit? Ik ken jou wel. Ik ken jou wel. Gerrit, had er een ja, jongen, met grote, met je Hé. Hé. Hé. Hé. die Hé. Hé. Hé. Hé. Hé. Uh, dat is, uh, en, en het weerdienst in Engeland heeft een vlaag van 200 kilometer per uur gemeten op de Isle of Wight. Dat is best een gemene motherfucker. Ja, maar is, ja. we hebben hier 130 gehad of zo. Ja. Het, het ergste was 145 ergens in, in, in het midden van het land. 145, dan kan je niet blijven staan hoor. Dan kun je niet blijven staan. Maar nee. 200, dan, is, dan waait je je toepet echt af hoor. Ja. Ja, dan waait het nogal. Waar hebben je implantaat uit je muil Je, je, je waait gewoon. Je Moet je wei, niet lachen, ja. Je waait gewoon uit je. uit je. uit nee. je. uit ja, je. uit je Wat ik niet eerder heb gezien. In, uh, zijn die. die ruiten die zijn gesneuveld. bij flats die aan de boulevard staan. Dus het is of losvliegend shit geweest. Dat lijkt me. Het kan bijna niet anders. Nee, De mee. meeste schade, dus dat geldt ook voor tornado's en twisters. De ja. meeste schade of, of gewonden die vallen uh, altijd door rondvliegend puin. Ja. Want uh, daar dat moet, moet het wel haast zijn geweest. Want die, die ramen die kunnen toch aardig wat hebben. Nou, heeft, uh... over de bouwers, uh, of over die puien op de boulevard. Uh, ik had last in de Zandvoortse krant dat uh, de mensen bovenin bouwenspellers, die uh, voelden het gebouw bewegen. Ja, maar het gebouw ja, ja. echt... moet bewegen. Dus ja. Het gebouw van die hoogte moet iets van een halve meter bewegen. Anders maar ja, op, uh... het is wel een oud gebouw, hè? 60 al... jaren staat ja. die. Ja, ja. ja. ja. Ja, maar, dan, ja maar, dat, nou, maar kijk, ik weet niet of... We, Als je heb, boven zit, staan schuimkopjes op je koffie. Dat is wel een beetje dan, lastig. Ja, dan, toch? Moet je toch, dan moet je gaan uitkijken. Een paar verdiepingen ja. naar beneden. Nee, maar gebouwen van die, van die hoogte moeten natuurlijk bewegen, want anders breekt, ja. breekt het ja. af. Dus ze moeten een zekere flexibiliteit vertonen. En volgens mij is dat iets van 60, 70 centimeter bij bouwers, denk ik te weten. Nou, kijk dat is er nu wel iets meer zijn geweest. Ja, ja, je voelt je denk ik... Het, op het moment dat je inderdaad ja. de koffie in je kopje... een beetje heen en weer ziet gaan... Ja. dan denk ik toch dat je een beetje ongemakkelijk uh, zit. Maar die flat... Tegenoverstrijder op de hoek van de Verlennenvecht van Spijkstraat. Ja. ja, die grote. Die gaat ook aardig te keren hoor. Meen je dat? Ja, ja. ja. Ben ja nou, en die woonde op de vierde en die hebben een, op de vierde al een opname gemaakt en dan zie je die pollepels in de keuken. Dat <lacht> ja. is ja, het, joh. Jongen. Ja. Ja, jongen. Dan zitten ze ja, nog ja. niet eens helemaal boven. Maar ik weet nu hoe hoog dat is dan. Ja. Ja. Nou, ze meet het je over dertig denk ik. Nee. Ja. Nou, vier. Vier. Ja, je hebt het toch over vier hoog? Nee, het is hoger dan vier. Ja, Karen woonde op vier hoog, dat klopt. Ah, ja, het is en dan zitten centen. er nog 4. Ja, misschien is het ja. acht hoog totaal weer. In elk geval, voldoende wind weer geweest. Ja. Lijkt me een goed idee, hè? Call in the wind? Ja, maar dan anders. Ja, <lacht> ik heb zo'n hekel altijd aan. Mijn... Is dit Chicago? Nee, dit is helemaal niet Chicago. Wat is dit dan? Land. Dit is, dit is uh, Hal en Oats. Hal? Is, is dit hit geweest? Ja, dat is niet. hit geweest. Ja, voorzichtig. Ja, ja, ja, ja, nou ik ga zo even kijken. Grote hit er was al te straat een rood. <laughs> But it's trying to tell me what is right for me. My daddy tried to bore me with a sermon. But it's plain to say that they can't comfort me. Sorry, Charlie, for the imposition. I think I got it, got it. I got the strength to carry on a drink and a quick decision, now it's up to me, ooh, I will be here, she's gone, she's gone, oh I, oh I, I better learn how to face, she's gone, she's gone, oh I, oh I, I the devil to replace her, she's gone, she's gone. oh I, what, what, a toothbrush Let the carbon and monoxide choke my thoughts away. And yeah, yeah, yeah. pretty bodies help dissolve our memories. They can never be. Lid, ja, het, ja, ja, ja, ik ja, ja. heb het even nagezocht. Wat heb je nagezocht? En? Zet hem even uit. Heel goed. <tie> vertel. Ik heb het nagezocht. Geen niet. Meen ja, je dat? Sandig, ja, jongens. Ja. Waar ben ik in terecht gekomen? Wat maar dit goed, goed we gaan het wat anders doen. Want... Maar iedereen hey. kent het. Wat is dit nou? Dit is ook geen niet. Geweest. Mee, geweest. Dit is ook nee, geen niet. Uh, toet doet. Uh, <tie> <toet toet>, uh, <tie> ja, hey, maar voordat Hans erin komt met sportnieuws. Heb ik nog wel spoorgen. Want mijn oude overbuurjongen. Jesper Ras. Van Mark Rasch, de zoon van Mark. Van die vroeger van uh, fietsenhandel versteeg. Ja, Oké. Okay. Die, uh, die is 60 geworden in, uh, in Alania. En dat is een proftour. Die jongen die is echt goed ja. bezig. Die is. Uh, oh, gewoon uh, fietsen. Okay. Ja, fietsen. Dat is sport die jij ook uh, bij enorm. Uh, ja, ambitieert. Maar, uh, nee, maar zijn vader is natuurlijk. Uh, is profrenner geweest. Uh, Oké. Okay. Ooit, uh, Mark. En die, heeft, die had vroeger verstegen Wielersport. de Die is hij nu sinds anderhalf jaar zo overgedaan. Ja. En zijn zoon is uh, ook een niet onverdienstelijke uh, uh, vuurrenner. Hij uh, doet mee in het Jasper. Yes, Jesper? Ja, ja, hij, ja. hij studeert voor sportjournalist. Ja. Volgens mij, hij zit hij. ik weet niet of hij daar maar klaar is al. Maar vroeger zat uh, mijn zoon zat bij zijn broertje in het voetbal. Hij kon ook heel goed voetballen. Er zijn jongens die alles kunnen, weet je wel. Mm. Goed kunnen voetballen, goed kunnen voetballen. Kunnen ja. Dus dat is altijd leuk. Ja, dus um, je weet gewoon hem we een keertje terugzien in de Tour. Even een spijtige mededeling. Nou. Hij had het vorige week al aangekondigd. Hij was een weekje weg. Ja. Dus Hans heeft ja. hier euh, neergelegd. Ja. Dus uh, hij had niks voorbereid. Dus, uh, en dat was ik even vergeten. Dus, hij, is wel ja, hij is op vakantie? Ja, hij is op vakantie. Ja, maar we gaan hem toch niet op vakantie. Ik, nee, uh, dus, nee, we hebben hem over een uurtje gewoon nog een keer. Jongens, morgen begint de Grand Prix, hè? morgen oh. beginnen de eerste uh, testen uh, in Bragrijn. De testdagen. Oh. En oh ja. uh, voor de hele week. Dus uh, morgen, vanaf morgen kunnen we zien uh, wie uh, ongeveer een ongeveer, klein beetje... Ja, ja, ja, ja. Ongeveer, ja, ongeveer. Uh, er worden natuurlijk, natuurlijk heel veel gesandbagged. Gesandbagged en, en, uh, uh, uh, gesand betekent nou, dat je dan met extra... In Limburg is dus ook Nee, gesandbagged betekent dat je zand in uh, uh, elkaars oog, oog gaat stooit. strooien. Wat we hier de hele dag doen. Wat Rutte ook dat. de hele dag doet. Ja, wat Rutte eigenlijk ja. doet de hele dag. <laughs> ja, klopt. En dan, uh, en dan uh, nee, maar dat is wel een. Uh... Overigens, de Rutte die gisteren tijdens die live-uitzending van Ginek wel. Was... Ja, die moest daar. Ja, even, uh, die moest, even, uh, die moest even, uh, even terug naar het crisiscentrum. Ja. Want uh, ja. Poetin ja. uh, was al bezig met wat troepen hier en daar naartoe te Ja, ik vond wat het een wel troep. een, uh, een uh, slechte verkiezingsstunt die man daar zat, die Rutte. Hij is, komt niet meer geloofwaardig uh, over. Hij is volledig. Uh, maar goed, dat zullen wij mij moeten doen, Ja, Dat voorlopig. is ook ja, van, dat, ja. Dat het is. Ja, we kunnen, ja. Nee, duidelijk. Ja, ik weet maar niet. ja, die Poetin blijft natuurlijk uh, onvoorspelbaar. En, uh, ja, ja, eigenlijk is het juist voorspel. Iedereen heeft gezegd dat hij wacht tot de Olympische Spelen zijn afgelopen... om zijn Chinese vrienden in de voeten te... Uh, ja. Uh, ja, die Xi Jinping die, uh, die blijft op de achterhoede, in de achterhoede rustig uh, opletten... en rondkijken hoe het Poetin vergaat in zijn strijd tegen het Westen. Want dit wordt natuurlijk ik zie alleen maar afstand. Die ik zag afstand bij, die, bij het einde van de, van de Olympische Spelen. je die, die Bach, die zat aan de ene kant... en aan de andere kant zat uh, die Ping. Uh, allebei met een verrekijker. Die zaten tien meter in elkaar. Maar ik zag ook uh, in, aan die vergadertafel met Poetin. Ik weet niet of die ja, beelden die, die tafel tafel van die van die gezien Met Macron, Die hebben Macron gewoon een tafel twaalf ja. meter lang. Ik ja, bedoel, met zijn toe had hij eigenlijk moeten de, hebben. Je kan elkaar ja. niet eens verstaan. Ik nee. vond dat echt... Het zegt eigenlijk alles. Ja. Ja, ja weet je. Ook, ook daar zitten twee kanten aan. Dan ga ik dan toch... Kies ik de kant van de Westen uit. Eigenlijk. Is dat maar, de ene kant? Dat is de ene kant van de, naam, de naam, kant weet je, dat die, die ziet ineens anders. En de die, andere kant? Die NAVO-troep in zijn achtertuin. Dus die wordt daar een beetje raakt daar ja. een beetje geïrriteerd door. Aan de andere kant is dat die mensen die lid dat zijn geworden van de, de NAVO of van de EU. die hebben dat uit vrije ja. wil gedaan. Niet om, uh, maar je wordt dus je wakker. Het ik wordt wakker. Dan ga je het nieuws kijken. En dan stond er dat. Uh, Poetin dus vredesmissie. Nou, nou, het gaat de goede kant op. Maar ja. wat hij een vredesmissie. <laughs> dat is dus gewoon bezette troepen naar Donetsk. Uh, ja. Donetsk, Donetsch, Lugansk. En, uh, de, uiteindelijk de hele Donbass inlijven. Ja. Dat is natuurlijk het, het verhaal wat hij wil en het liefst. Ik zeg ba. Ja. Driewerfba. Drie Drie nou, dat, maar... dat, zei, dat, zei, dat zei de baas van een Surinaamse dame ook: Driewerf driewerfba. Dat is een 29-jarige vrouw in, uh, in Paramaribo. En die werd gewoon uh, naadloos door de werkgever op non-actief gesteld. En dan denk je, ja, heeft ze wat gejat. Of oneerbaar gedrag hè. tegenwoordig. Was het ook al uh, aan de kaken gestopt. Haar grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. Dank je, Tino. Haargrensoverschrijdend gedrag. Haar ja, precies. Ja, een haar haargrens. Ja, haar ja. ja, haar ja. ja oké. Okay, ja, die... Je zal in Vals wonen. Ja, precies. Ja, en dan, dan woon je op drie landenpunten. Oh ja, tuurlijk. Dan heb je heel snel een grensoverschrijdend gedrag. Maar niets van dit alles. Het was vanwege haar toiletgedrag dat ze op non-actief werd Waarom? Ja. Want ze werd er door de baas al meerdere malen op gewezen... dat het dagelijks eten van zeer grote hoeveelheden pepers... op kantoor niet lekker overkwam. Want die had natuurlijk de hele dag van... Ik moet even naar weesie. One biggie, wentie, why? En ze wilde het werken niet meer. Neurotransmitters, hè, Ja, de hele dag madame Jeanette vreten. Op brood tussen de middag. Ik heb een kleine boewakka, krijg je dan? Dan krijg je de aanmaak van neurotransmitters. Ja, en dan heb je nog en Endorfine. Nou ja, ja want mensen worden heel, heel gelukkig als je ja, bent. Ja, ja, ja. ja maar dus het, is het is een beetje hetzelfde. Maar moet je voorstellen dat iemand tegen je zegt... Ja, Frank, sorry, maar je zit een beetje iets te veel te kakken vandaag. Dat gaat geen <laughs> salaris. Dat nou, vroeger was zo. Mensen, mensen, mensen die gingen roken en mensen die niet, niet rokers... De gingen rokers gingen gewoon elk uur even naar buiten. Ja. En, even ja. en op het einde van de dag had je gewoon een uur niet gewerkt. Dat dus klopt. Het nou, nou en een normaal was. een uur. Ja, maar dat dat heeft je, dat, deze dame dus ja. ook... Ja, dus of roken of kakken. En dan ja. moet je kiezen niet. Ja. Maar niet. Maar niet allebei, hè? Maar, is, maar nou, als je gaat kakken, kan je toch ook wel werken? Ja, ja dat kan. Je kan je, je werk ja, meenemen Debbie, naar je. Als je Bali-medewerker bent, dan is het een beetje jammer. Dan is het jammer. Ja. Dat kan dus ba niet. <laughs> ba Bali-medewerker. Debbie, waar is Chandra geblieven? Ze is weer weg. Ze zit even op een gegeven moment was die baas te klaar mee, natuurlijk. Dus die heeft mensen naar huis gestuurd. Ga eerst maar je medische problemen oplossen, want dat was inmiddels geworden. Elke keer de sprinkelsip. Ik ben geraakt aan ja. de papers. Dat dus kan. elke keer de sprinkle shit. En die, elke einde van de maand moest die man weer een stukje door laten komen om het uh, boutkitje te ja, bitten. Ja, natuurlijk, want er ligt altijd een bange Dalmatie hier in de Een bange Dalmatie, ja. <laughs> ja. Gewoon sprinkle shit, ja. Sp sprinkelshit. ja. ja. Jammer, dus, joh. Bange doodbaas. Bange Ja, dus noemen we, we fecal Jackson Pollock. Ja. Ja. Nou, ik ja. ging vroeger bij de KLM toen het toilet er nog iets... Uh... Ja, had toch je eigen boutkit bij de KLM? Ja, later de eigen boutkit. ja. Dat is zo'n mooi verhaal, jongen. Ja. Vertel. Ja, toch, ja, toch, hij had je eigen toilet. Ik, ging... ik had op een gegeven ja, moment... Uh, ja, mijn, mijn, mijn toenmalige baas en ik, die hadden een soort toiletfobie. Dus ik ging altijd naar huis als ik uh, van mijn schema afraakte... zodanig dat ik onderweg een lading moest plaatsen. Dan ging ik gewoon echt naar huis. Ik ging niet bij de KLM. Maar op een gegeven moment, door de jaren heen, raakte de toiletsituatie werd wel wat verbeterd. Op een gegeven moment had ik in een verbindingsgang van de een naar het andere vrachtgebouw... was een tweetal boutkitjes door één deur. Op een gegeven moment zie ik daar een Turkse schoonmaker te uitkomen. Ik zeg, Ahmed, als jij klaar bent, geef mij die sleutel even van die toiletunit. Ja, dat is goed, meneer. Dus ik uh, die sleutel, ik naar de lip, sleutel laten namaken. Ja, top. En uh, of twee eigenlijk, één aan de schoonmaker teruggeef. Ik zeg tegen die schoonmaker, daar mag hier niemand meer in nu. Verboden dus te bouwen. Dus twee bordjes laten maken bij de lip ook. Uh, RJ Veen en FA Paardenkoper. Ja, dus mijn naam eerst en dan die van ja, Veen. Hè? Maar uh, dus op een gegeven moment uh, ben ik uh, naar hem toegegaan. Ik zeg uh, Veen, ik zeg uh, kom even mee. Ik zeg kijk, op de afdeling ben jij de baas. Maar ik zeg maar, toilet ik mag ben ik jou verblijden met een eigen baut-unit En als je je afvraagt waarom mijn naam eerst op de deur een de Eigen bout eerst gewoon. Ja, eigen ja. bout eerst. Ja, lijkt me ook, ja. Ik zeg, die het verste is voor jou, die de eerste is voor mij. Ik zeg, uh, voorzichtig met boutlint. En dat wordt schoongemaakt, maar vergeet hem niet op slot te doen. Op een gegeven moment stond er natuurlijk ook zo'n symbooltje boven. Toen mocht dat nog het toilet. Dus en dan uh, FA paardenkopen, RJV, met zo'n poppetje erboven. Op een gegeven moment was een, uh, de mensen van toen uh, nog... Republic National Bank, later HSBC, liepen door de gang. En uh, mijn collega Paaltje Bannenberg was bezig met de rondleiding. En ik uh, moment stopte die, uh, die, die Dave Gluckert, die stopte en die zegt... Uh, Paul, Paul, Paul, is dat Frank's name on the door there? is got his own washroom. En uh, Paul, yes, want well, if, if you, uh, that is uh, by law... If you've been longer with the company than 25 years... You get your own bouwkit. En Tijselt, you have your own uh, toilet. Really? <laughs> <laughs> really? do you mind having a look at this one here? Frank's got his own toilet. Dat is echt zo geweldig. Mijn vrouw heeft ook een eigen bouwkit gehad ooit. Kerst. Uh, ja, <laughs> ook inmiddels. Nee, yeah. uh, uh, uh, uh, mijn, mijn lief uh, was de enige vrouw die informatica heeft studeerd uh, mm -hmm. aan, aan de TU. En dat waren natuurlijk alleen maar mannen. Dus ja. in de tijd dat, dat een computer uh, zo er groot Er stond er nog geen. Nou, er was gewoon een heel gebouw. Dat was nu in je telefoon. Dat was nou, een ja. heel gebouw. Maar zij studeerde informatica. Het waren natuurlijk allemaal mannen met een bril. Ja. Dus zij was de enige vrouw. Okay. En er was dus <laughs> geen enkele. Dat was speciaal voor haar een toilet. Uh, Alsof ze het enige vrouw is. Ja, ik ga die natuurlijk niet op het hele ja, je, Daar moeten ze in Amsterdam een voorbeeld aan nemen. We gewoon weg met die gender shit. En, um, woke, uh, een vrouw is een vrouw en een man is een man. Klaar. Nee, waarom zou je niet gewoon alles gewoon in het midden laten? Wat is namelijk altijd gewoon, als, als iedereen zich gewoon. is zat altijd een te lange rij bij de vrouwen en ja. een korte rij bij de mannen. Ja. Waarom doen we niet gewoon alle toiletten gewoon voor mannen en vrouwen? Ja... Nou ja, dat, ik weet dat, niet, dus dat, dan hoef je ook geen genderneutraal toilet te doen. Dat kan ofzoeken, ook, maar... Dan, als je alle toiletten genderneutraal Ja, maar ik denk toch dat je op die manier... Uh, wat ik meemaak bij de firma uh, Strijder is dat uh, uh, vrouwentoiletten vaak smeriger zijn ja, dan hier ja, toiletten. Ja, Dat hoor ik ook altijd. Ja. Dat klopt. Ja. Maar op het moment dat je dat, de man het, dat, je dat gaat mixen... dan is het allebei een klein beetje smerig. <laughs> ja, dat is de logica. Ja, ja, ja, dat is een win-win situatie. Zo is het. Zullen we dan toch maar weer even een stukje muziek draaien? Ik vind het een heel goed idee. Ik vind een heel goed idee. Win-win situatie. Kijk, hier hou ik ook wel van. dus in, in Los Angeles en dan, uh, en dan uh, heb je dit op je radio. Dan word je, ja, dan word je dan wel heel blij, hoor. Ja, toch? Ja, Vind ik. Ik. Ja, dat, dan heb je een soort van... Uh, ja, zo hoort het. Zo hoort het. Ja, talking about gevoel... cars, Frank. Jij hebt natuurlijk alles. Mee, alles mee. Wat is de ideale uh, uh, autoklakson? Of de auto klakson? Ja, wat, wat, wat de ideale is. Wat, uh, Moet er gewoon... wat je, wat je zelf wil, ja. Als je, als je last hebt. van nee, Er zijn er niet... regels voor, hè? Ja, in Nederland mag je niet uh, ja. zo'n drie tonige. Dat mag allemaal niet. Nee, nou, ik heb uh, nieuws voor je. Want ik heb dus buiten de twee uh, toertoon uh, klakson in de Amerikanen... heb ik er nog vier laten bijzetten. En? Gaan we allemaal tegelijk. <laughs> maar dan heb je wel een beetje body. dat is gewoon een heel, heel harde klakson. Ja, als je last hebt van misofonie, dan zou ik het niet doen. Maar... Uh, van wat? Misofonie. Ik je het niet. Je de geluidshater... Ja, ja. ja body, hè? Ja, mijn broer. Is dat zo? Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik vind, ik, maar ik dat heb is best niet goed nemen. als je geluidshater ja. bent die ja. speelt basgitaar en een ja. Nee, maar wat, het ligt eraan wat voor geluid, hè? Ja. Oh, hij, okay. was, hij was, uh, zeg maar, een geluidshater van uh, smakken. Maar hij zal oh, maar... ja, dat iemand niet ja. ja, dat oh, is best wel. Okay. Dat je niet hebt ja. smakken. Ja, ja je iemand op een ijsklontje koud. Dat wordt ze helemaal gek. Ja. Ja. Ik Mag heb goed? het een klein beetje met uh, het feit als mensen op een... Toetsenbord? Ja. Toetsenbord. En hij heeft de baby's. een nagel over het, over het bord, hè? Ja, ja dan dat die, sowieso, maar die reden meeste Ja, ja maar uh, overigens. De kan ook daar... niet tegen huilende baby's. Nee, heb ik ook niet. Nee, voor. nee. Ja, dan wordt hij helemaal radeloos. Uh, maar uh, de Tesla. <laughs> uh, in Amerika uh, wordt de Tesla, worden 500.000 Tesla's teruggeroepen. Meneer uh, Elon Musk is, weer, is natuurlijk best wel pissed off. Uh, hij noemt het de Fun Police. Uh, er zat namelijk een boombox-functie op die Tesla. En dat mag dus niet. Dan kun je namelijk uh, die boombox kon je inderdaad mekkerende in geit. Het deuntje van. Dat kom ik Die kon je dus afspelen in je tesla. Maar ook uh, de scheet. Dus een luchtenlang, een dikke scheet. Ja, Fantastisch. Jazzmuziek. Dat is gewoon. Het is gewoon. Alle geleiders kon je af. Als ja, nou. dus je aankomt aankom, aankom, rijden, ja. dan, huh? dan Ga je de geen door. Mag niet meer. Dus, uh, hij is, uh, nee. dus oh. gewoon een gewoon toeter moet erin. Fantastisch. Is dat, is dat wel flauw. Ik zit, ja. zit me dat voor te stellen. Als je op de fiets rijdt en je rijdt over de slaan, ja. en je hoort ineens een Tesla ja. en die laat dan zo Klak zo met zo'n het ja, dingetje. Ja, of tenminste, op tenminste ik heb ik wat allemaal. Ja. Nee, die dingen maken natuurlijk helemaal geen geluid. Je nee. de bandjes rijden. Dus als je dan een hekkere nee, dus inderdaad uh, hebt... Je ga het alleen maar prettig vinden. Ja. Uh, Lekker. Ja. Kijk uit, kijk uit. Ja, ja. Ja, dat ja. Kijk uit, kijk uit. Ja, dat Leuk hoor. Ja, maar ja, dit is typisch Amerikaans. Ja, ja jongen, fantastisch. Maar goed, het is natuurlijk uh, de mensen die de, de, de fossiele brandstof haters en zo. Die moeten het nu toch ook wel... Uh, Gek worden van al die kettingzaaggeluiden en zo, weet je wel. Over misofonie gesproken. Dus Hoezo? Ket kettingzaag maakt natuurlijk een heerlijk geluid. Ja, ja, ja. Dus dat hoor je nu overal in het dorp. Ja. ja. Maar als je oh, dan ja. nog een hekel aan fossiele brandstoffen hebt, dan is het allemaal niet best voor je op dit ook. Nee, document. het zijn uh, moeilijke Ja, Jij wou zeggen dat de kettingzaag loopt op een stukje fossiele brandstof. Ja, in ja, Amerika je zeggen, ja. zijn er dus nu tal van de rechtszaken van mensen met zo'n apparaat en mensen met van die lawnmowers. Doordat de brandstof zo verrot is tegenwoordig. Al die apparaten, die gaan naar de kloten. Die lopen vast, die lopen in de prak. Door die uh, benzine. Oh ja? is dus ook elektrisch, ja. hè? He, je hebt ook elektrisch, Ik heb gewoon een elektrische grasmaaier. Ja. Ik heb een elektrische grasmaaier. Maar zo'n ja, zo elektrische grasmaaier, dat, dat weet ik niet. Maar die kettingzagen, daar heb je toch net even wat meer purry. Ja, dat snap een, ik. Een op het moment dat, dat je van een boom, omgewaaide boom een beer moet uitzagen. Ja, <laughs> of, of, ja toch? Ja. Ja. Het de een een weg, ja, he, dat kan beter want dat hoorde ik zondagavond toen ik op mijn balkon een, een, stond te filmen. Toen de brandweer de boom van de buren aan het omzagen was. Die dreigde langs onze gevel uh, te schampen in zijn ineenstorting. Mm -hmm. Maar die brandweerman ging eerst met een uh, elektrische kettingzaag. Nee, je redde het niet. En die redde het niet natuurlijk. Dus op een gegeven moment is iemand naar de kazerne gegaan of ergens heen. Die heeft alsnog zo'n... Ja, dat is Ja. Al je al je heel dat wil dus wel. Maar hij we heeft meekomt. niet meteen een, beren, een in de jachthouding eruit gestaan. <laughs> nee, er was net te weinig hout voor. Oh, jammer. Toch. <laughs> maar, <Ik> hoop, <laughs> maar, oh, uh, Ziet u die gasten dat doen? Weet je? Ja. Dat is ja. wel mooi. Ja. <laughs> Zeker, ja. <Toch? laughs> maar hulde, jongens, nu ik het er toch even over heb... aan alle brandverleners in Zandvoort ja. en ja, Nederland... Ja, brandt. Brandt. die dus bij nacht en ontijd toch op daken gaan... gaan op bomen omzagen en mensen helpen. Fantastisch. Geweldig. Zeker en vast. Zeker ja, en vast. Ja, dank, dank u voor deze opleiding. Dank u allemaal. Het is ook je baantje natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Gevolgen van de storm Unis is, zijn minder erg dan vooraf uh, werd gevreesd. Dus 500 miljoen was het, toch? <güls> in Zandvoort? Ja, nee, nee, ja nee, alleen de moedervaar 500 ja. miljoen. Ja. Ja. Nee, het is de totale schade <laughs> 50, 500 ja. miljoen. Nou, ik denk dat het wel hoger kan Kunnen we hem meteen fuseren? ik ja. overigens ook nog even in het lokale, in de lokale ja. Courant, courant. meekreeg is dat uh, uh, het café uh, we mochten namelijk sinds, ja, we mochten sinds een week weer open toch ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. We mochten sinds een week mochten we eindelijk weer open en uh, nou, Klik is nog weer gesloten. Klik ja, is gewoon altijd lekker jongens aan een week open. On adreven, een tijdje. Waarschijnlijk een tijdje het burgemeester sluiten. Ja. dat ah. ja, er was een flinke vechtpartij uh, Oh ja. Uh, oh, ja, uh, 18 februari. En uh, vrijdagavond ontstond er een uh, vechtpartij. Vrijdagavond, we mogen open, jongens. Ja. Dat gaan we doen. Elkaar lekker op de, de maakkleur. Ja. <lacht> maar was dat een zandvorstige aangelegenheid of import van buitenaf? Hier ja, dat vermeldt de dat, dat, die dat historie we, niet. Dat vertelt uh, dat het, t, niet. het, het nee. nieuws niet. Nee. De burgemeester heeft zaterdag de sluiting uh, opgelegd. Ja. Vanwege ernstige verstoring van de openbare orde. En begin volgende week zal er we een gesprek met de uitbater... Uit want dat is een nieuwe uitbater, hè? Ja, oh, dat weet ik die niet. man is net, die heeft het net gekocht. Ja, maar je weet, weet je wat er gebeurt? Dat was, dat was in het andere cafeetje, waar vroeger ook een cafeetje op de hoek. Ik zal nooit vergeten dat een vriend van mij... die kwam net in Zandvoort wonen en die zei... die, die zei het, net het verkeerde tegen iemand aan de bar. En dat bleek een vrouw een vriendin te zijn van iemand... Uh, nou, laat ik voorzichtig zeggen... Die, uh, die, die werkte niet als ambtenaar op het ministerie. ja. Precies, ja. Uh, en dat werd ook meteen bijna een klein partij. Door Gewoon alleen als iemand aan... Je kijkt, want je kijkt verkeerd naar me. Ja. Pardon? Erg, ja. Je hebt mijn wijf aangekeken. Ja. Ja. Ja. Ja, een aantal, aantal, aantal idioten neemt onrustbanen voor maar me. Nou ja, in het dat land. is natuurlijk ja. wat het is. Je moet ook een ja. Beetje maar ja, die kijken. mensen zijn natuurlijk... na maanden komen ze eindelijk eens een keer in de klikspaan. Ja, maar en jij en komt er ook niemand op, op het is de display. Nee, nou. maar dat ga je ook niet uitproberen. Het zijn net... Het ja, zijn net dolle koeien in de wei. Het die net, die dan, ja, maar echt ze, ja, zeg maar, het was vroeg, nee, ja. serieus. Als vroeger in Zandvoort een nieuw café werd geopend, dan ja. gingen de gasten die over op bonnetjes lieten lieten zetten. Dat waren, je wist precies wie dat altijd waren. Er ja. was een, is een groepje zandwoorders die altijd uh, de eerste drie bonnetjes betaalden. En dus zeiden: Kan ik ja. even laten staan? Ja. Ja. En dan maakte ze een enorm grote bon van een paar honderd. Daar deed ik niet Ja, ja nou, die, die mensen ja. heb je. Ik, je kan zei, ik kende er een paar. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja. Maar die eerste drie betaalden ze wel. Daarna lieten ze hem oplopen tot tweehonderd ja. En dan zag je ze niet meer. En nee. nou, dat deden ze ook altijd bij dat soort cafeetjes. Dus gingen ze eerst twee keer even, ja. uh, twee keer een geeltje betalen. En dan uh, twee en een bonnetje van 2,5 miljoen. En op straat keek ze aan alsof jij gek was. Ja. Nou, het is wel heel jammer ja. dat het zo, uh, zo, weet je wel. En de Haltestraat, Halterstraat, zeker dat, dat begin uh, is natuurlijk steeds mooier. Er zit nu ook een uh, een, een, een skin kliniek. Uh, nou, dat ziet er goed uit, weet je wel. Kun je je vooruitje laten oprekken? Ja, dat kan. Ja. Skin? geen ja. probleem. Je mag gerust in mijn in je je skin? Zie you, skin? Dat is oh, ja. op, opgericht door de? Carlo Petersen. En, uh, wat, wat, wat krijg je dan? Nou, daar, daar kan je... Voor een, uh, Laat het opstrakken. Opstrakken kan je. Maar, maar het is gewoon eigenlijk een opdirkerij. Laat het dichtsmekken. Maar, maar help me even. Een <laughs> op, ja, Je er, gaat er naar binnen ja. en dan zeg je... van. Peeling, wat is het? Peeling? Uh, ik ben, uh, ik botox. ben, ik ben, ik ben, ik ben, uh, nou, ik ben Tino. Oud, dik en lelijk, wat kun je met me doen? Oud, dik en lelijk, ja. wat kan je met me doen? Ja. Ja. Nou, dan kom je eruit, jongen, na twee maanden. En dan ja. ben je heel leuk, Ja, dus nee. jij, echt waar. Maar over, over He botox? Jou, ben ik heb je ook twaalf implantaten in je muil? Maar over botox gesproken. Over botox gesproken. Ach, ik stel nooit van die Linda de Molde was toch een, een uiterst charmante vrouw om te zien, vond ik altijd. Als die last zie het niet meer, hoor. Nee. Maar die heeft een heel helemaal monster voorhoofd laten ja, ja. botoxen. Wat af en toe een beetje als een slechte dakkapel naar beneden zakt, zo, weet je. En juni is dus even voorbij geweest. Een hele apart, vind ik zo. Maar ze is dus ja. wel heel erg lief. Absoluut, absoluut, ja. Maar dan hebben ze een heel Marijke Helwegen, een Marijke Snelwegen. Ja. Een heel quasi-strak gezicht. Maar dan zie je, toch een... Kalkoenkopje eronder, hè? Ja. Dat was een beter aan. Een, een, een krokodillennek, ja. Je ja, ziet inderdaad zo'n kalkoennet die ja. eronder ja. hangt. Ja. ja, muziek. Ja. Oh ja, ja twee minuten nog. We hebben nog, twee, oh, we hebben nog twee, twee, minuten. twee minuten. Ja, er wordt niks. Nee. Er wordt niks meer. Nee. Er wordt niks? Nee, nee. Maar nee, nee, nee. muziek niet. Nou, let me wel een kleine... Uh, Heb jij nog iets? Ja, nee, kijk, je hebt natuurlijk het liefde op het eerste gezicht. Hè? Oh. Maar dat, dat is zelfs, ik weet niet of jullie nog weten... hoe jullie je liefde tegenkomen, wat je dan nou voelde en zag. Ik niet. Maar, uh, maar er is uh, ook uh, liefde op het eerste gehoor. Dus namelijk die oh? eerste indruk is ook heel erg belangrijk. Het gaat natuurlijk om uh, de eerste tien woorden in een gesprek. Dus er is een, er is een onderzoek verricht. Dus op het moment dat je tegen een persoon gaat zeggen... weet je wel. Als je, ik ben, ik ook, oh, het was verkeer, was verschrikkelijk. Ik kon geen parkeerplaats vinden toen ik aankwam. Ja, ja. Dat is helemaal fout. Ja. Want dan begin je met iets negatiefs. Ja. Dus ze hebben het helemaal uitgezocht. Je moet niet altijd in de immuniteit zeggen: nou, hoe is het? Kon je het vinden? Nee, is het is moeilijk. Ik heb een keergraadje. Ja. Ja. En die dingen die mee staan, ik snap er helemaal niks van. Ah, dat is ja. niet goed. Okay. De eerste tien woorden zijn heel belangrijk. Dus de uh, uh, eerste zeven woorden mag je nooit slecht gebruiken. En nee. mensen hebben dat meteen. Dus het is niet alleen dat iemand naar je kijkt en denkt. Vind ik wel een aardige man of een aardige vrouw. Ja, als maar die je... eerste tien woorden zijn ook heel okay. belangrijk. Maar als je nou zegt, hallo, ik ben Bob. Neuken? Ja, dat, is niet. <laughs> dat kan, dat kan maar... niet. Dat is niet negatief. Nee. Ja, nee, nee. Je, je had het over die eerste tien woorden. En, uh, dat kan wel willen neuken, oh, ja. maar kon in mijn auto niet kwijt. Moet ik nou echt mijn dag vinden. Dat is in de tweede tien woorden. Dat is niet ja, echt. Maar, dat is ja, dus echt maar, maar je had het net over die eerste tien woorden. En dat je dan uh, zegt van ja, sinds naar elkaar te kijken. Nou, dat heb je net al verteld uh, bij uh, een van die barren in die zandwoord. Dat je al verkeerd zit te kijken. Dat is ook al een negatief begin. Ja, je mag nooit. nooit... Nou, je moet in de eerste bij een date, de eerste tien woorden moeten positief. Ja. Oh, leuke, leuke, bloes heb je Ja. ja. Kijken we eruit, hè? Het is dan een fonsshow, trouwens. Ja, ja. Nee, nee, mooi, Dat ben je niet dan zie. is ook weer nee. uh, gevaarlijk. Ja. Uh, we zijn uh, alweer uh, door dit uh, eerste uur heen, uh, heren en vrienden. Want, uh, tijd vliegt als Dus we vliegt. hebben zo direct nog een uh, tweede uur. net standaard. Nou, ja. nou, leuk om te ja. blijven. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5